Van het restaurant dat wij vroeger hadden gekend was alleen de naam nog over. Boven de ingang brandde een elektrische lamp die een paarsachtig kil licht op de afgebladderde veranda en het gietijzeren sierhek. Het podium speelde een uitzinnig orkest. De met zweet de gezichten glansden in het schemerlicht. En het was alsof de geschilderde paarden de plafonds tot leven waren gekomen. De lampen leken meer licht uit de stralen. En opeens, als van ketenen losgebroken, stortte de zaal zich in een nieuwe dans. Jonge lieden met uitgeschoren nek, schrijvers met bakkenbanen en schoudervullingen, regisseurs, kroegmeubilair en genodigden! In het zweet, torsten de kelnis, beslagen vierpullen over de hoofden en schreeuwde hees. Dronken lopen vroeg om sigaren en in de spiegels, in de troebele waterige afgronden, weer kaast voor haar Ik keer te vragen, aan hun liefde zie ik dat ze het nog weten, Met zou wat. filet de pers, en neem wat nee, nee, roti samparai, gebraad zonder gaan we nemen een olijf, die olijf gaat in een vijgensnip, we snippen een ortolaan, de ortolaan in een leeuwerik, de leeuwerik in een lijster, de lijster in een kwartel, de kwartel in een kivi, de kip is in een goud papier, de goud papier in een patrijs, de patrijs in een houtsnip de houtsnip in een taling, de taling in een paarloen, de paarloen in een kip, de kip in een fazant, de fazant in een kalkoen, en dat allemaal in een trapgaal.